Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Er komt een groot wetenschappelijk onderzoek naar de decolonisatie van Nederlands-Indië na de Tweede Wereldoorlog. Dat bevestigen bronnen in Den Haag. Aanleiding is een boek van historicus Remy Limpach, waarin hij concludeert dat het leger in Nederlands-Indië structureel extreem geweld gebruikte. Tot nu toe werd dat niet onderzocht, onder meer omdat er te weinig onderzoeksmateriaal zou zijn. Minister Asje van Sociale Zaken wil dat er een vergelijkingssite komt voor kinderopvang. Volgens de minister vinden veel ouders het lastig te bepalen waarop ze moeten letten bij het kiezen van kinderopvang. Als je denkt dat de ouders vaak onvoldoende kennis hebben van de pedagogische kwaliteit en de veiligheid van een crash of kinderdagverblijf. De minister heeft de koepelorganisatie van GGD's gevraagd om een systeem te ontwikkelen waarmee ouders inzicht kunnen krijgen in de kwaliteit van een kinderopvanglocatie. Het COA erkent dat er problemen zijn met een groep asielzoekers die zich asociaal en respectloos gedraagt tegenover het personeel. Volgens de OR zijn het vooral asielzoekers uit Noord-Afrikaanse landen. Het bestuur zegt dat er al actie is ondernomen. Van asielzoekers die overlast veroorzaken wordt een dossier opgebouwd. En het COA wil niet meer dat ze in AZC's verspreid over het hele land zitten. De voetbalwedstrijden in de Ere en Eerste Divisie beginnen vandaag en in het weekend met een minuut stilte om de slachtoffers van de vliegramp in Colombia te herdenken. Ook dragen spelers en scheidsrechters op de Nederlandse velden rouwbanden. De KNVB heeft dat besloten na overleg met de clubs uit het betaalde voetbal. De bond vraagt ook alle amateurverenigingen een minuut stilte te houden bij wedstrijden van hun eerste elftal. De vliegramp in Colombia kostte 75 mensen het leven... onder wie 19 spelers van een Braziliaans voetbalteam. Het weer nog, het is bewolkt, er valt soms wat lichte regen. Het wordt 7 tot 10 graden. Vanmiddag draait de wind naar noord en dan klaart het wat vaker op. In het weekend wordt het kouder en zonniger. Morgen is het een graad of 6 en zondag wordt het 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A12 en de A13. Eerst de A12, Den Haag, Utrecht. Tussen het Maliveld en het knooppunt Prins Klausplein drie kilometer. En dat kost je een half uur staan een kapotte vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Een stuk verderop tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. 9 kilometer door een andere kapotte vrachtwagen die er al een paar uur staat. Twee rijstroken zijn er dicht. De vertraging is drie kwartier. Ongeluk op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Tussen het Kleinpolderplein en Delft-Zuid 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een, een half uur. En als je vanuit Rotterdam naar Den Haag wil, kan het beste omrijden. Door vanaf het knoop, knooppunt Ketelplein, het nieuwe gedeelte van de A4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 Even anders was gegaan. Geen Surinamers waren hier gekomen. En geen mogelijker was Europeaan. Geen gastarbeider was in dienst genomen. Of toch het vuile werk moet ook.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 We geven onze gast van vanmorgen, die is inmiddels gearriveerd. even de kans om uh, uh, zich te settelen hier in de studio. En dan draaien wij nog eventjes op verzoek van Henny, natuurlijk. Wat zijn je nou, Henny? Jullie een klaas. Oh nee, joh. Kreetje is. Je noirais bien, si pour dix ans Mais j'en prendrai pour cent dix au moins au moins, moins moins cent dix je suis pas jij jij jij jij jij jij Laisse-moi devenir ton amant Seule montagnard de tes monts blanc, oh oh, De tout tes monts blanc. Mashima, mama. Mashima, mama. Een gast hier in de studio. En die gaat met hem praten. Ja, dat is Eggy Poster. Eggy is natuurlijk een uh, groot sportliefhebber. Een heel bekende Zandvoorter, En hij is eigenlijk nog steeds de grote man achter OPZ. Oudere partij Zandvoort. Heb je nog een partij? Ja, die partij is er nog. Ja, ja, ja. We zijn hier met z'n drie overgebleven. Ja, dus, dus eerst het verscheiden van meneer Simos, Toen het vertrek van mevrouw de Jong. Die dat gekonkerd niet aankom. En de manier waarop we met elkaar omgaan in de raad. Maar goed, dat is allemaal achter de rug. Nou ja, toen hebben we dus de affaire de Vries gekregen. Die helemaal op zijn eigen houtje opereerde. En uh, nou ja, je weet met wat voor gevolgen. Die heeft in wezen de wethouder weggestemd Als hij gewoon voor had gestemd. Dan was het 8-8 geweest. Zijn eigen wethouder? Ja, ja. Dus, dus, dus, dus, dus, dus, dus, dus, Ik was wethouder van de, de oude partij. Ja, dat is, uh, we hebben heel wat meegemaakt deze laatste periode. En nu? Ga je door? Ja, we gaan wel door natuurlijk, ja. ja. Met z'n drieën nu, hè. Joop Beerens uh, en dan uh, onze voetbalvriend Leo Steegman. Waarover het gerucht ging dat hij ook zou uitstappen? Nee, die zegt, wil, die, hij, vindt, hij vindt het politiek vindt het leuk om mee te maken. Maar het, het is zijn stil niet, zegt hij. Maar ik, ik wil niet vastzitten. Ik wil, als ik mijn mening ergens over heb, wil ik daar ook voor stemmen. Dus dat betekent dat hij zegt dat je ook wel contrair kan stemmen, maar dat zal meevallen met hem. Hoe komt het dat het in de Raad van Zandvoort altijd meer ruzie is dan samenwerking? Nou, ik, ik zal je wat vertellen. De, elke Raad hier in de, in de onmiddellijke omgeving in Bloemendaal is gedonderd met die gebroeders Leeuwen. Haarlem heeft zijn problemen, Heemstede met die Fomar, het is overal hetzelfde. Joh. Hoe komt dat? Ik weet het niet. ja. Het heeft ongetwijfeld invloed op de sport. Ja. De sport in Zandvoort komt maar niet van de grond. Maar ga, je, ga je morgenmiddag naar Zandvoort kijken tegen KGA? Uh, misschien wel. Ja, morgen kan ik. Want bij al die zaterdag dat altijd thuis speelt. Dan speelde de AFC ook thuis. Nou, ja. je weet... Die wedstrijd had ik van geen goud willen missen. Nee, dat is... Ook, en trouwens, dat wil ik ook wel even zeggen. Jij, jij bent been. Ja. Je hebt zo'n zo rol... Uh, scootmobiel. Scootmobiel. En dan ga jij vanuit Zandvoort op de Scootmobiel nee. naar HFC. Ja. Hoe lang L doe je erover? Half uur. Oh. Ja, half uur tot vijf. Wind mee vijf uh, half uur. Wind ja. tegen. <laughs> en het is meestal s'avonds. Want weet, je weet, normaal is bijna altijd wind. Maar ik heb hem de week, was het heerlijk. Toen kwam van HFC heel laat... En toen had ik het windje mee, hadden we die Oostenwind. Yeah. En dan doe ik het in precies een half uur. Ja, ik zit heerlijk, ik rook mijn sigaartje. Ik rijd over de oude trambaan. En dan, uh, ja. En je kan ook. Uh, niet alcohol misbruik. maar je kan rustig je biertje drinken. <laughs> je wordt niet zo gaan aangehouden op zijn scootmobiel. Nee, maar. Je, en je zei je voor de weg zwabbert. Maar je moet wel ah. wat over hebben voor je clubbie. Ja, maar goed. Maar even, kijk, ik, kan, ik, ik mag niet meer rood rijden. Dus wat moet ik anders? Mevrouw haalt me en brengt me overal. Maar die zegt wel, hoe laat moet je halen? Nou, ze zegt, ik zeg om tien uur. Dan is het op tien uur vaak nog heel gezellig. En dan staat zij voor die deur. En dan wordt het volgend jaar alleen maar erger. Want uh, er wordt er eentje vier. En die is lid van HFCL. Ja. Maar ja, goed, dan we we eens overdag. Dan rijdt mevrouw vrouw wel een rijper ermee, mee. Ja, ja, want die vindt het ook leuk om te zien. Maar wie is er lid geworden? Mijn zoon echt. Hè. Leuk, hè. Naamgenoot. Ja. Maar hij moet nog lid worden, maar uh, uh, hij is opgegeven. Wat goed man, hartstikke leuk. Ja, ik had het over de politiek, ik had het over de ellende die in die politiek is en de invloed daarvan op de sport. Ja. Hoe groot is dat? Want ja. de sport in Zandvoort, ja, er is gisteravond een avond geweest, ik, ik noem er iets, maar uh, de Sportraad heeft vergeten allerlei mensen uit te nodigen, dus niemand weet dat het uh, gebeurd is. Jij bent ook niet uitgenodigd. Toch raar, dan ja. worden de kampioenen gehuldigd en ja. dan. Uh... Ja, heel vreemd. Ja, maar goed. Ja. Dus, eh. Het wil niet echt van de grond komen. Eh? Zandvoort probeert nu al jaren uit die derde klas te komen. Ze staan nu eh, vijf punten achter, geloof ik. Ja, ze morgen verliezen wordt het heel... Het is cruciaal om ja, moeten Dat, is het moet klaar. Tegen, dat is klaar. Tegen die club hier je heet het ook, of, ja, of zoiets. Kaja, ja. ja. Nou, we ja. zien elkaar morgenmiddag in ieder geval daar. Ja. Want ik ga ook kijken. Ja? Ja, ik ben helemaal gek van die jongen van Michielsen. Die speelt zo fantastisch goed. Ja? Ja, die uh, zou eigenlijk wel een stapje hoger mogen. Ja? Oh, nou, dan worden we eens naar kijken. Ja, dat is echt leuk. Ja, en Jesse de Haan natuurlijk. Maar ja, die speelt niet altijd. Ik weet ook niet wat daarmee aan de hand is. Er zijn allerlei gesprekken geweest deze week. En uh, na de wedstrijd tegen VVC, toen het weer misging, uh, uh, ja, leek de brand erin te ontstaan. Maar ik hoop dat de neus de goede kant op staan. En dat we mooi ja, een mooie Ja, ze hebben talent genoeg, want die Nigel op berg is ook een hele ja, goede voetbal. geweldige voetbal. Ja. ja. ja. Dus wat dat Maar dan ja. Is. We is gaan goed. het zien morgen. Ja. Um, hoe, hoe zit het met de sport? Want bijvoorbeeld, er is een initiatief geweest... Hè, dat heb ik je verteld, over naar Zandvoort halen... van het Europees Kampioenschap, wielrennen. Ja. Prachtig parcours, beginnen in Amsterdam in het Olympisch Stadion... in Haarlem allerlei sprints en dan doorrijden over de zeeweg. Kopje van Bloemendaal, zeeweg, hier naartoe... en dan hier allerlei plaatselijke rondes. En het wordt... Kijk, de wethouders waren enthousiast. Of Bluizen was enthousiast... Ja. De burgemeester, ontzettend is Zelfs met de commissaris van de Koning erover uh, bezig Weest, geweest. Ja. Dan komt er een ambtenaar, een nieuwe ambtenaar. En dan wordt het gewoon afgeblazen door de gemeente. Oh, nou, je hebt het maar zo al een keer gezegd. Ik heb het door die hijzaar die, die we hebben gehad in de, de raad de laatste weken. Ik zal er wel onmiddellijk over beginnen maandag. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Ja. Volgende week zitten we bij de KWU, de Koninklijke ja. Nederlandse Wilrennen Unie. En het moet toch gewoon kunnen, het moet toch doorgaan. Ja. Dat is wat gek. Als je, je moet je voorstellen, het komt op televisie in meer dan 140 landen. 4,5 uur televisie over Zandvoort. Over de hele wereld. Dat brengt honderdduizenden, misschien wel zelfs miljoenen euro's in het, in het kleine plaatje ja. binnen. Als je dat laat lopen, ben je niet goed bezig. Maar wat, wat was zijn motivatie om het af te blazen? Het is een meisje. Omen. een dame. Oh ja, nou ja, allerlei. Het, het past niet. Uh, gaan jullie maar strandwedstrijden organiseren. Nee. Uh, goed. Maar het laatste wordt dus niet over gesproken. Okay. Wij gaan absoluut door. En wie, wie, wie trekt de carri in de zand wordt? Ben jij dat alleen of zijn heb je minder? Nee, we hebben een hele groep. En uh, Hans Wolf is de voorzitter. Ja. Uh, daar zit uh, Duitshof bij. Ja. Ronald die uh, zou de, de commerciële contacten gaan doen. Hele goede club. Ja. Uh, ik snap het niet. Ik snap het echt niet. Ik ben er, ik ben er eigenlijk helemaal stuk van. Dat ja. merk je wel. En ik vind dat het door moet gaan. Maar goed, laten we ook uh, niet te veel zeuren. Laten we eens even een lekker stukje muziek door ja. laten draaien. En dan uh, praten we daarna nog verder. Gaat, Gaat je dan de, ja. ga ik een bijzondere plaat draaien. Ik vraag onze gast er even naar te luisteren. En uh, uh, even zijn, uh, zijn mening over het liedje.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 It is a... plaatje. Toen het begon dacht ik dat het Imagine van John Lennon kwam. Ja, een beetje die, hetzelfde die intro had hij een beetje, maar een mooi liedje. Maar ik, ik zou niet weten wie het heeft gezongen. Is het een zandvoorde? Sven Davis. Oh, Sven Davis. Een lokale zanger of komt hij uit de regio? Nou, Charles. <laughs> Moet ik het even klappen. Het is mijn zoon. Oh, je zoon? Nou. <laughs> ja. Uh, nou, hij komt, uh, het, is, het is een velzenaar van geboorte, want hij is geboren in het oude zeewegziekenhuis, wat inmiddels niet meer bestaat. Is het vet een grote gebouw? Zee, het zeewegziekenhuis? Ja, dat is weg. Ja, dat, ja daar staan inmiddels geloof ik uh, woningbouwers daarvoor teruggekomen in elk geval. Dus, maar, maar in ieder geval, daar is hij geboren en uh, ja, in Haarlem getogen, in Velzenbroek getogen. En woont nu uh, weer in Haarlem, uh, de extra in Haarlem-Noord. En uh, ja, zingt uh, uh, de sterren van de hemel. Ja. dat heb je zojuist ja, kunnen kunnen. Ja, ja, dank je. Uh, goed om te horen. Merci. Ja. Eggy Poster is de gast vandaag in de Watertoren Sport. Eggy is uh, raadslid in de gemeente Zandvoort. Leider eigenlijk van de oudere partij Zandvoort. De grootste fractie was het, is ja. het niet meer. Dat moeten zware dagen voor je zijn. Eggy. Ja, ja. Nou, we zijn nog wel we zijn nog drie partijen met drie zetels. GBZ, VVD en wij. Oh ja, D66, vier zelfs. Dat wordt een hele moeilijke formatie nu... Uh, Belinda Geurlison gaat dat doen. Die is nu mee bezig. We hebben afgelopen woensdag de eerste gesprekken met haar gevoerd. Dus ik ben benieuwd waar ze mee komen. Ja, maar ze hebben geen meerderheid. Nee, de, de, dat moet... maar er zal heel moeilijk een meerderheid te krijgen ja. zijn. Hè? We hadden het al even over die moeilijkheden in Zandvoort uh, op politiek gebied. De mensen zitten er eigenlijk niet voor een club, voor een partij. Maar de mensen zitten er voor zichzelf in. En dat is toch wel heel jammer. Nou ja, niet allemaal. de meeste mensen zijn wel allemaal van goede willen. Maar ja. Het, het boter niet altijd heet. Dus tussen die mensen. Nee. Ze, en nee. de manier waarop mensen met elkaar omgaan. omgaan ja. Vroeger was dat onmogelijk. onmogelijk ja. En Niek Meijer is. Zo'n aardige burgemeester. Zo'n aardige voorzitter. De... Doet het zo verdraaid goed. Het is heel jammer. Ja. We hadden het ook al over de invloed van de politiek op de sport. Ja. Want de sport in Zandvoort komt maar niet van de grond. Het lukt maar niet om... Uh, terwijl we dus allerlei kampioenen hebben. Hè, er is weer een, een karatekampioen ja, bij Ja, was ik, ja. Ontzettend leuk allemaal. Ja. Wie doet dat? En waarom wordt er zo weinig aan gedaan door de gemeente? Nou ja, Zandvoort heeft een prachtige faciliteiten. Maar ja... Uh, uh, SVZ komt niet verder. Ja, de volgende jaar dat ze dit jaar nog een kampioen worden. Die kans is natuurlijk nog altijd nog. En ook een periode winnen. Dat vier vierde periodetitel nog de, in de nacompetitie komt. En dan kan je weer voor een plaats spelen. Het is juist heel jammer. Maar ja. Jij bent een heel groot sportliefhebber. Ja. En we hebben het er net al even over gehad. Op je scootmobiel ga je dus in een half uur naar Heiland. En dan ga je weer HFC kijken. Waar is die liefde voor HFC vandaan gekomen? Nou, wij woonden in de oorlog in Heemsteden. In het beroemde huis, waarvan mijn vrienden altijd zeggen dat ze daar te laat zijn begonnen met aborteren. In de Bloemhovenkliniek. Daar woonden wij tijdens de oorlog. En het, ik ben in de oorlog geboren ook. Maar, uh, en toen ging ik met mijn vader hand en hand al daar naartoe. Nou ja, na de oorlog. Uh, maar wij hadden een hele diverse familie. We waren met zes kinderen: de oudste meisje, jong, jonge meisje, jonge meisje. En mijn oudste broer heeft bij S.W. Zandvoort begonnen. Mijn oudste zusje hokte op toen nog BDAC, wat nu dan Bloemendaal is. En mijn zusje wat na mij komt, die was geen, niet, geen, geen sportliefhebster. En mijn, uh, mijn jongste broertje, die inmiddels helaas overleden is, dat was een paardenman. Maar we hadden allemaal, verschillende, zaten ook allemaal op verschillende scholen. Heel rare, maar wel aardig. Mijn vader, over op elke school zat, zat een, een van zijn kinderen. Mm, ja, dat, zo, zo is het gegroeid. En heb je zelf gespeeld daar? Ja, ja, ja. Van, ik heb gespeeld. Wij begonnen in 1949. Nou, reken maar uit, het is bijna 70 jaar. En? Hoog? Nee, nee. Nou, ik, ik, was, tot, tot en met de a junioren heb ik altijd in de hoogste teams gespeeld. En toen ben ik in 1959 een jaar naar Zuid-Afrika geweest. Toen woonde mijn oudste zusje. Daar heb ik toen een jaar gezeten, toen kwam ik terug. Toen moest ik militair in het dienst, toen ben ik gelijk in het gezelligheidsvoetbal gekomen. Want je weet als je uh, in die zit en ik zat, moest opkomen in Osendrecht. <laughs> nou ja, en, dan, dan, dan komt er niet meer van trainen, ben je blij dat je het weekend thuis bent en dan moest je zondagavond weer terug. Nee, dat een hele andere tijd dan nu. En dat je nog die parate weekenden. Oh, man dan ben je gek van je hele weekend op zo'n cancer hangen. En dan, dan, dan houden ze overal ja, kent. Een het. van de zwarte periodes in mijn leven. leven. Ook. Ja, ja. Schuurlijk. Maar uh, dat HFC is natuurlijk wel een warm bad. Ja. En de derde helft is van Meus. Ja. En daar was je natuurlijk ook heel goed in. ben je nog steeds heel goed in. Het plaatst steeds met een partijtje mee, ja. ja. Wat vind je dat er op het ogenblik met HFC gebeurt, van de KNVB uit? Nou ja, het is natuurlijk, kijk, het is, het is wel allemaal democratisch gaan in de ledenvergadering. Maar als jij erbij zit als derde of vierde klasse en je zegt, nou je kan eventueel promoveren aan het betaalde voetbal... dan zeggen die mensen ja... niet ja. weten wat voor consequenties aan hangen... maar het is zo ons overvallen... met al die eisen die ze stellen. nou Je weet zelf... er waren maar weinig mensen... zijn zo'n twee, 200, 300. Er staan er ook weer vijf van die mensen die het bewaken... die staan ook met hun rug naar het veld. Terwijl gelukkig, even afgelopen nooit wat gebeurt. Nee. Uh, ja, en het kost allemaal geld. Hè? Het is natuurlijk, uh, en nou verplicht omdat je contractspelers in dienst moet nemen... Daar hebben we ook een geschil met de belasting ook over gehad. Er wordt een hoop over dit. We zeiden wel tegen de spelers, wat je krijgt, moet je wel opgeven natuurlijk. Ja. De meesten hebben het ook wel gedaan, maar altijd een paar niet Maar Die zijn inmiddels al lang weer weg, ja, daar heb je helemaal geen grip meer op. Nee, is, uh, het heeft ook zijn hoop vervelende uh, dingen daarbij hoor. Nou, is de 15 december een belangrijke avond, ja. hè? dan wordt er over de toekomst beslist... He, gaat het, uh, het eerst in een speciale stichting, ja. uh, profvoetbal of uh, wat, wat ja. doen we? Ik vind het nogal wat, want vooraf komen er geen stuk. Het wordt allemaal op die avond bekendgemaakt. Okay. Moeilijke beslissing zal dat worden. Ja. Maar er moeten een beslissing nou, nou, Ze komen. krijgen eerst allemaal, een, zoals ik begrepen heb, een half uurtje inlezen. Ja. En dan, daarna gaan ze beginnen met het vergaderen. Het is ongelooflijk. Ja. Het zou kunnen dat uh, HFC besluit om de KNVB niet ondersteunen, dus te zeggen... we doen het gewoon niet, dan betekent het... dat je terug moet naar de hoofdklasse. Ja. En waarom ook niet eigenlijk? Ja. Want waarom zou je al die ellende... op je hals halen? Zal, ja. Maar ja, wij zijn... Er, ik wil niet voor jou spreken, maar voor mezelf. Wij behoorden tot de oudere groep. Die jongelui, die willen... natuurlijk zo hoog mogelijk voetballen. En het is natuurlijk ook leuk. Afgelopen zaterdag... waren we Excels, Maasluis. daar zaten 2500 man. Dat is, dat is meer dan een motelstar... De hey. Nederlands kampioen waren ze. Ja, ja, maar ze ja, kregen wegen ja, laatste... met 3-0. Ja, ja, laatste kampioen van Nederland van het Amateurvoort. Vorig jaar, die wedstrijd ja. tegen Linden Die hebben ze ja. nog gewonnen. Ja, nee, dus, dus die ambiance was een stuk leuker hoor. En het, je weet zelf bij die thuiswedstrijd ook tegen Katwijk. Dat er 800 mensen uit Katwijk komen. En, en uit, uit Hardenberg 14 dagen geleden ook zoveel mensen. Ja. En het zorgt ook voor een gigantische omzet in het, in het, in het clubhuis. Hè. Het jeugdbestuur heeft de trainers opgeroepen... om alle teams zondag te brengen, alle jeugdteams. Ja. Nou, ik had gisteravond onder 123. of En die waren zo enthousiast. Die vinden dat zo'n leuk idee. Die komen ook als groep. Gaan bij elkaar staan achter ja. het doel. En, ja, zo moet je het op, ja. opbrengen. Want dan komen die ouders ook mee. Ja. Daar gaat het om. Ja. De ouders van HFC'ers zijn verwend. Ja. Soms denk ik wel eens. Ik doe na schoolse opvang in plaats van voetbaltraining. Ja. Ja, <laughs> Kopt, Serieus ja. Hoor. Ja, ja. Maar dan heb je dan ook nog het probleem met die shirtsponsor. Want gaat dat nou HFC geld kosten? Uh, het is heel grappig, want we, schrok, we waren toe, toen we dat verhaal hoorden. En het zit ze willen, die alcohol natuurlijk we wel bannen. Maar je, je, je hebt de Juppen in de League, je hebt de Amstel Cup. Ja. Het is allemaal zo. Maar goed, om lang maar ze willen dat het niet op een shirt staat. Maar we dachten, die sponsor haakt af. Ja. Maar die is dolgelukkig geweest met deze ontwikkeling. Of dolgelukkig dat is ook weer overdreven. Maar ze zeggen, we hebben zoveel publiciteit gekregen. We hebben er helemaal een voordeel van gehad. En nu speelt het, voor, maar voor de... Uh, voor de Komt dus in de, we hebben een beroep aangetekend. En het wordt, wordt, zijn ze maar mee, mee aan het wachten. We hebben nog steeds geen Nee, uitslag. Ik heb slecht nieuws voor je. Ook het beroep is afgewezen. Ja? Nou ja. ja? We moeten 45. Maar die hebben we al betaald, geloof ik, die 4500 euro. Nee, de helft is het geworden. Oh, oh de helft? Ja. Oh. Is gisteren uitslag gekomen? Nee, nee, nee. Maar dat maakt niet uit. Maar ja. Ja, het is natuurlijk heel erg. Want ja. wat nee. nu zou moeten gebeuren, is dat Scotch Whiskey International. Die moet gewoon een zaak beginnen tegen de KNVB, want ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb het verweerschrift van Ilko van Ravenswaai gelezen. KNVB heeft geen pot om op te staan, ja. maar die beroepencommissie is ook KNVB, ja. dus die laten elkaar niet vallen. Nee. Maar als je voor de civiele rechter begint, win je. Er is geen mogelijkheid dat HFC dit zou verliezen. Dus ik zou zeggen, Scotch Whisky International. Ik zeg de naam nog maar een keer. Ja. Ik hou ook van Sherry hoor, maar ja. gewoon omdat mag, mag geen twee namen. Als ik geen twee namen noem, krijg ik weer ja. Dus, uh, maar ja, daar moet je naartoe. Je moet het niet laten lopen. Nee, ze gaan ook door. En ik, ik heb die shirts gezien. Het staat prachtig. Ja. Maar ze mogen ze niet dragen. Ja. Ze moeten ze afplakken. Ja. Nou ja, ja, wat een zotheid. Ja. Maar de kans zit er dus in dat... Uh, dat uh... Ja, anders gaan ze andere sancties doen. Hè? Ja, laatst, uh, ja, ja. Drie punten in mindering. Drie, zes uh, punten in mindering. mindering. Ja, Terugkassen naar andere, een lagere klasse. Ja. ja, dat heeft allemaal een hoop romslomp. Maar goed. De KNVB er een grote puinhoop. Ja, dat heb je gezien. De hele kader nu ook. Dat ze van Praag met z'n allen hebben aangevallen. Ja. Die was toch ook alleen maar bezig met die UEFA Die functie die die wilde gaan bekleden. Maar het is niet zo weten. Is dat mislukt? Dat ja, is te gek en, voor woorden. Maar ja, de hele, die hele top. Ik heb, ik heb in het begin gedacht dat de KNVB bezig was echt HFC te pesten. Want er zijn een aantal scheidsrechtelijke dwalingen geweest... Penalties die niet gegeven werden, rode kaarten, buitenspel. Robin Eindhoven, hij is nu geblesseerd, heeft zijn hamstring afgescheurd. Maar die maakte een prachtige goal. Dat was nooit buitenspel. Ja. Echt niet, alle twee maar handen in het vuur. Ja. Het gewoon afgekeurd. Ja, ja. Nou, dat soort bespottelijken. Ja, maar dat hou je altijd. Ik geloof niet dat het bij die scheidsrechter leeft, hoor. Nou, dat protesten... als je voor de opdracht kijkt, hè. Ja, nou, ik denk... Nee, dat is dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat niet tot zover zijn terug. Uh, teruggezakt, dat geloof ik niet. Nou, er is in IJmuiden, en uh, Martijn Prinsen van voetbalinhaarlem.nl... die heeft ons dat verhaal verteld. Er is in, uh, in IJmuiden, daar is een jongen die schrijft columns... voor voetbalinhaarlem.nl. En die was ook niet zo uh, vriendelijk over de KNVB. Nee. Toen werd er gedreigd, als je dat nog een keer doet... dan gaat jouw club eraan. Ja? Dan gaan we punten, punten de scheidsrechters laten afnemen. Ja, het gebeurt hoor. Ja. In deze wereld is niks vreemd. Nee, maar ik, gelukkig heb ik dat, dat nog niet gehoord. Ik wil het ook eigenlijk niet horen. Als het zo, zo erg is, dan, dan, dan, dan, dan, dan wordt het het einde van alle, alle leuke dingen. Ik, bedoel, ik kan toch niet. Ja, goed. We proberen de zaak een beetje op te fleuren. Ja. En Charles vragen om een vrolijk deuntje. Juist. Uh, ja, ik, ja, ik kom toch nog even terug op Sjernaya 2. Die ik van de week in actie zag met Willie Nelson. Ook als een corrivee. En uh, ja, te mooi om uh, dat de luisteraars te onthouden. So here we go. Bye Voor Henny Rukert. Dat is het voor mij. <hetained> ja, nou ja. nou luister, zulke heerlijke muziek. Ik hou van country een beetje, Henny. <300、「ony> Dat moet ik eerlijk bekennen. Ja. Jij? Nee. <hbetal salaries> Oké. Okay. Hey, Dat maakt niet uh, uit. Blue Eyes Crying in the Rain. Nou, ik kijk naar buiten, dan hebben we hebben gelukkig droog weer. En er wordt voorspeld. Uh, dat er een, een koude winter aan zit te komen. Hè. Hoe, hoe ziet dat? Ja, ik... dat zei je straks al. Waar heb ja. je dat vandaan? Ja, gisteren op, op het internet uh, vond ik dat een hele uh, uh, uitleg er ook bij. Met, met uh, ja, die golfstroom die uh, en minder zonnevlekken, zeg maar. Dus de, de, de zon is minder actief. Waardoor uh, de aarde minder opgewarmd wordt. Waardoor, ja, dat heeft allemaal invloed op het klimaat. En dat zou dan betekenen, uh, volgens uh, deskundigen die overigens natuurlijk wel een voorspelling doen... en dat niet met heel uh, grote zekerheid kunnen uh, zeggen allemaal... maar toch al het vermoeden hebben dat, uh, ook gelet op wat er in uh, november is gebeurd... dat was het de koudste novembermaand sinds uh, Heugenis... Uh, dat er een hele koude winter aan zit te komen. Nou, ben ja. ik even actueel of ben ik niet actueel? Ja, heel actueel. Maar we gaan het merken. Hè? Ja, we gaan ja. het even hebben over de grootste groeiende sport in Nederland... namelijk het voetbal voor dames. Ja. Slecht nieuws voor de Oranje Leeuwinnen. René Slegers mist komende zomer het Europees kampioenschap in eigen land. De middenvelder van het Zweedse Linköping FC... viel dinsdag in de verloren oefenwedstrijd tegen Engeland met 1-0 al na vier minuten uit en zal niet op tijd hersteld zijn... van haar kruisbandblessure. Ontzettend zuur en verschrikkelijk voor René... baalt bondscoach Arjan van der Laan. Guus Hidding maakte zich eerder vandaag nog druk... over de prestaties van zijn de Graafschap... maar verschijnt nu gek genoeg op de ochtendtraining... van de Gelderse rivaal Vitesse. Dus Guus gaat waarschijnlijk informatie winnen... om die wedstrijd te pakken. Ik weet het ook anders niet, hoor. Nou, vandaag schaatsen natuurlijk in Astana. Ik ben heel benieuwd hoe het daar gaat. En uh, ik denk dat er wel weer Nederlandse successen gehaald zullen worden. Uh, de categorie, kent u deze nog? José Antonio Camacho, de voormalige bondscoach van Spanje... gaat aan de slag als keuzeheer van het nationale elftal van Gabon... De oud-trainer van onder meer Real Madrid en Benfica... moet het thuisland met sterkspeler Pierre-Emerick Aboumiang... in de gelederen in januari tot winst in de Afrika-cup leiden. Darius van Driel mag met de hakken over de sloot door... naar de derde ronde van de Australian PGA Championship. De 27-jarige Nederlander heeft 73 slaven nodig voor zijn tweede 18 holes en haalt met een totaal van 145 nipt de kut. Die was vastgesteld op 147. Hij staat voorlopig 54ste, ver achter de Australische leider Andrew Dot. Nou, ik heb het al verteld. Een minuut stilte in de Eredivisie en de Jubilair League... voor de slachtoffers van de vliegramp. En natuurlijk wordt er ook aan de amateurvoetballers gevraagd... om daar uh, rekening mee te houden. Gast vandaag in de Watertorensport Sport, Aggie Poster. De man die iedere zondag op zijn uh, scootmobiel van Zandvoort naar Haarlem rijdt... om naar de Koninklijke HFC te kijken... En ik weet één ding zeker, Eggie, Zondag ben jij bij de wedstrijd tegen de treffers. Wat verwacht je? Want je microfoon is helemaal weg. Ja, ja, ja. <laughs> nou ja, je weet het. is ongelingen. krachtverschillen zijn zo klein. Dat zie je bij winnen van het praktisch van de, weven, de betere clubs. In de tegenwoordig in de tweede divisie. Maar nee, het kan alle kanten op hebben in voorgaande duels... goede resultaten gehaald ja. tegen de treffers. Hè? Ja, ik vond de enige ploeg die een beetje bovenuit stak was Jong AZ. Maar ja. er zijn ook jongens... die regelmatig uh, invallen... Bij het, bij, het, bij het eerste van AZ. Ah, ja. uh, als en je, je dat... ge... ja, ja. voor dit verhaal... Uh, gehoord van Jong uh, Vitesse. Die hadden drie spelers van het eerste... vrede week opgesteld of 14 dagen geleden... Ja. tegen Baar Die hebben nu drie punten... in mindering. Plus dat ze... die wedstrijd toch opnieuw moeten spelen. Ja. Maar dat is toch logisch. Ja. En, maar de, het is... Competitievervalsing. Want ja. kijk naar AZ. Die staan dan bovenaan, ik geloof, zeven punten vooral. Maar die hebben daar spelers in lopen die drie miljoen hebben gekost. Ja. Die hebben er spelers in lopen die net zoveel verdienen als de hele begroting van HFC ja, ja. In, in totaal. Ja. ja, dat is toch oneerlijke concurrentie? Dat zou je zeggen, ja. Maar ja, wat doe je eraan? Is... Ik vind trouwens dat ze het best aardig doen, hoor. Ja, zo is het. Hoewel uh, Ted Verdonkschot, Verdonk de trainer mag ja. best eens een keer wat meer jeugd uh, inpassen. In, ja. Een Wessel Boer bijvoorbeeld, die hoort in het eerste te spelen. En die zit continu maar Ja, verwankt. maar je hebt natuurlijk wel zijn kansen gehad. En je hebt bijvoorbeeld bij alle wedstrijden ook uit. Hij heeft ook wat, wat mindere partijen gespeeld hoor. Ja, ja. Ja. ja, het risico is natuurlijk met 24 man in je selectie... Ja. dat er toch jongens weggaan. Ja, ja dat hou je. Ja. Dat zou een pijnlijk verlies zijn. Ja. Ik, denk ook, ik weet niet hoe jij erover denkt... Maar ze hebben dit jaar geloof ik zeven spelers gehaald. Je moet het bepalen tot één of twee die je nodig hebt op posities. Maar ja. voor de rest hoef je dat echt niet te doen. Wat vind jij? Maar, nou ja, we hadden eigenlijk alleen twee vervangers moeten hebben. Eén voor, voor Van de Band en één voor die Jacoepi. Want die mis je dit seizoen ook. Dat we offensief een stuk zwakker zijn geworden. Want die waren alle twee levensgevaarlijk. Je bedoelt van Verdam? bedoel jij? Hè? Nee, het, van, van die. Nou, van de band die nu bij Kantex ja, kwam. Ja, ja. ja, die razen snel... Doe het even rechts rechtsbuiten. En Blinkstond, de Jakubi. Die waren voor elke club een plaag. Want ze waren zo snel waren en ook regelmatig goals maakten. Maar je vergeet en Donnie van want die is ook weg. Ja, Don, en Donny van Dam. Maar goed, die, die, Donny was op eigen verzoek. Die wilde nog één keer doorgaan. Ja. En die is 31. Dus dat, daar kon ik niet bij voorstellen. En je weet... Wat die clubs betalen, dat kunnen wij niet tegenop, hoor. Nee, en Katwijk, die heeft heel goed in de gaten... dat die uh, Mikey van der Ban eigenlijk een onmisbare speler is. Hij ja. scoort ook heel veel. Ja. Maar die is alweer voor twee seizoenen extra vastgelegd, hè? Ja? Ja. Oh. Dus Mikey lacht. Ja, dat kan wel iets bij voorstellen. Maar voorstel verdient ook. hij ook, natuurlijk. Ja. Ja. Nou, hij, misschien nog regelmatig op HFC, want hij traint ook, hè? Ja, hij is nog steeds uh, uh, hoofdtrainer ja. uh, ja. van, de, van de afdeling... Ja. Ja, het is gewoon een fijne Ja. Goed, zondag. De Treffers, ja. morgen Cargia. Ja. Wordt een druk weekend? Ja, echt. Ja, ik vind het altijd gezellig eventjes. Ik vind het ook altijd leuk om naar SP's over te gaan. Ja. We praten met Eggy uh, uh, Poster. De man van OPZ, de oudere partij Zandvoort, Die uh, moeilijke dagen doormaakt. Maar ik wil toch even een dingetje met hem bespreken... De gemeente Amsterdam stopt direct met de aanleg van sportvelden met rubberkorrels. Er wordt niet gewacht op het RIVM onderzoek. En dat nog deze maand uitkomt. De gezondheidsrisico's worden te groot geacht. Dit is een beslissing die is genomen nadat het nos journaal deze week kwam. Met het feit dat 6 milligram gifstoffen in plaats van waar het maar een half milligram ja, mag, zijn, mag zijn, op die velden ligt. Wat vind je van dit geheel? Nou, als het de... ook. Ik geloof dat de wachten wacht af op die uitspraak op 15 december komt die, geloof ik. Ja. Dat ze daarop wachten. En wij hebben natuurlijk relatief twee nieuwe kunstgrasvelden. Ik weet niet hoe die zijn, hoe die AFC velden zijn. Maar het blijven dezelfde korrels, hè? Ja? Ja. Oh. Ik heb de beslissing genomen om met de minis in ieder geval niet meer op kunstgras te spelen. Ja. Uh, ik heb dat voorgesteld aan de ouders. Ik heb gezegd, de kans loop je nou dat je als je op dat grasveld speelt dat het slecht weer is en dat je niet kunt voetballen. Maar niemand heeft tegengestemd. En dat oh. is toch wel opmerkelijk. Ja. Ouders zijn er ook mee begaan. Ja, dat natuurlijk. Dat je moet ook geen, geen enkel risico nemen. Maar dat heeft politieke consequenties. In Zandvoort heb je anderhalf kunstgrasveld. Dat halve kunstgrasveld, daar ligt zand op. Maar het echte kunstgrasveld van, uh, van Zandvoort... Ja, daar liggen die korrels op. Het, is het hoofdveld van Zandvoort bedoel je, ja. veld 1. Ja. Dus wat gaan jullie nou doen als gemeente? Gaan jullie het eraf halen? Nou ja, dat, ze wachten dat rapport af. En als dat zegt dat het moet, moet, moet verdwijnen... verdwijnen dat verdwijnt natuurlijk. Zo neemt dat risico niet. Nee. Dat zullen ze zeker doen. Ik kan er niet omheen meer. Nee. Ja? Is nee. Maar het geldt dus ook bijvoorbeeld... bij scholen en bij speelplaatsen... voor die rubber tegels die er nee. liggen. Daar zit hetzelfde spul in. Er moet nogal wat veranderen. Dat zijn nogal politieke consequenties is, natuurlijk. Ja, maar ja, de, de, de, gezondheid voorop... en mensen mogen geen risico lopen... in de sportbeoefening wat dan aan de velden kan liggen, nou, aan die korrels. Dus ik zou zeggen, dat moet allemaal, allemaal, allemaal weggehaald worden. Of, of ander spul erop gegooid worden. Dat schijnt wel spul te zijn die veel minder... Uh... Ja, keurig maar het is vreselijk duur, hè? Ja? ja. Maar ja, het weghalen van die velden kost ook veel geld. Dat veel. Ja, want dat kost bijvoorbeeld in Amsterdam... waar er uh, 78 rubbervelden zijn... Tss. en tien in aanleg... als ze daar die velden zouden laten verdwijnen... Hè? als dat gesloten ja. wordt... en ze zijn daar erg voor, hoor, in Amsterdam... Dat uh, zou dan betekenen dat het de gemeente Amsterdam 23 miljoen euro kost om weer terug te gaan naar gas. Ja. zijn bedragen. Ja, en ja. Ja, dan moet je de gemeente halen om te rekenen dat minimaal een, een derde ook, dan kom je hier op 8 miljoen terecht of zoiets. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Dan de laatste vraag aan jou, Guy, want jij bent een druk man en je ja. moet weer verder om te proberen de politiek... Uh, ja, ja, het ja, ja. mensen het gereeld te houden. <laughs> Je moet achter ze aanzitten, je ja. moet ze controleren. Ja. Echt vreselijk, hè? Maar um, die politieke vraag, nou vergeet ik hem. Wat wil ik nou vragen aan jou? Nou jij zei dat ik het druk heb door die politiek... maar het is ook zo, maar het is vandaag vrij rustig. Okay. Of vanmiddag moeten we weer vergaderen om twee uur. Dus ik heb nog even de tijd. Nou, laten we dan nog maar een muziekje draaien. Ja, ja. Ciao. wat heb je? Uh, wat had ik klaarstaan? Ja, die Olsen Brothers, ze hebben ooit meegedaan... het Songfestival... <tie> Uh, het is een beetje Every Brothers-achtig repertoire en ze hebben het over de vleugeltjes van de liefde. Fly on the Wings of Love. Fly on the Wings of Love. In the summer night, when the moon shines bright... Feeling love forever is on when the daylight's gone still happy together that's just one more thing i'd like to add die we nog over hebben, want ik kijk op mijn klok... we hebben nog zo'n negen minuutjes te gaan... voordat het nieuws erop weer inkomt... ga ik snel weer over naar Henny Rukend... want hebben we hebben ook een telefoongast hebben gegeven. Charles, het lijkt wel of het tweede uur altijd sneller gaat... omdat jij platen draait die... ik weet niet hoor waar het aan ligt... maar je stuurt ons gelijk weer weg, man. Dat gaat veel te snel. <lacht> ja. De gast vandaag in de Watertoren Sport, Eggy Poster... de grote man van OPZ Zandvoort, de oudere partij Zandvoort... met alle ellende in die gemeenteraad. Hij heeft het druk... Maar volgende week hebben we een heel bijzondere gast. Namelijk Ron Brouwer. Dag Ron. Dag uh, Henny. Goedemorgen. Vertel jongen, hoe gaat het? Want jij bent van de Fun Foundation. En daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. Maar er gebeuren prachtige dingen hè? Ja dat klopt. Wij uh, zijn zoals je wellicht weet uh, hard aan het werk... om uh, de jeugd in Gambia uh, wat toekomst te bieden. En ook wat voorzieningen. Zoals uh, een ziekenhuis, een school... En uiteindelijk een sportveld. Daar zijn we hard voor in de weer. En uh, inmiddels kunnen we melden dat we, we uh, wat, wat grote spelers uh, hebben we weten aan te sluiten bij ons. En uh, ja, dat, dat is hoopvol. Martin Maarten Baks is er ook heel druk mee, hè, te schrijven? Ja, Maarten Baks, die, die was inderdaad op uh, televisie, een Vandaag ja. geleden, vandaag. Klopt. Eggy Poster is onze gast vandaag. Je kent hem, denk ik. Grote man van de OPZ, de oudere partij Zandvoort. Hij is in ieder geval groot sportliefhebber. Hij uh, is iedere zondag bij de wedstrijden van HFC. En morgen gaan we samen naar uh, Zandvoort-Kagia en dan gaan we met de heer Van Dijk, de voorzitter van Zandvoort, praten. Of die niet wat leuke spullen voor je heeft, dan kan hij ze vrijdag komen brengen. Kijk, uh, waar jullie de Fun Foundation kunnen laten vallen, dat is uh, altijd positief. En zou je het leuk vinden om daar een banner te hebben bij Zandvoort, want dat regelen we dan ook? De Fun Foundation wil bij zoveel mogelijk clubs in Nederland een banner hebben hangen. Zodat we een breed draagvlak in de sportwereld uh, kunnen genereren. En uh, zodat we snel uh, dingen ook kunnen bewerkstelligen voor de, voor de lokale bevolking Gambia. Die het overigens vrij heel slecht hebben op dit moment. Ja. We gaan er volgende week uitgebreid over praten. Ron, leuk dat je even aan de telefoon was. Jij bent de gast volgende week. Vandaag is het Aggie Poster. We gaan voor je aan het werk morgen. Mooi, klinkt goed. Ik kijk er naar uit, hè? Dag man, hoi. Fijne dag. Dag. Hoi. Dat is leuk, hè? Wie zijn we weer? Dat is Ron Brouwer uit Amsterdam. Die doet de Fun Foundation samen met Maarten Baks. Een geweldige organisatie die uh, echt bezig is om uh, uh, Gambia te voorzien van sport, van trainingen, trainers. Is geweldig leuk wat ze aan het doen zijn. Er is iets mis met de telefoon. Die hoor ik steeds piepen. Ja. Ik weet ik wel niet wat het is. Maar onze technicus is hem gesmeerd. Ja? Charles, ja, die heeft, oh, ja, ja, ja. Uh, die heeft natuurlijk weer een contract als Sinterklaas. Heeft, ja. dus, uh, oh. <laughs> zeg, hoe maar, Oost, eigenlijk met onze vriend die er vorige keer, toen ik hier bij jou bezoek was, was Ruud Jansen er en die is toen ziek geworden of wat dan Ja, maar Ruud draait weer. Ja? Dus ja, en speelt weer en heeft uh, net weer een concert gespeeld. Maar Charles weet er veel meer van. Die speelt met hem samen. Oh. Even kijken waar die zit. Charles! Het is wat, je technicus weglopen. je kan, je ja. kan hij, uh, hij is aan de telefoon. Ik denk dat hij weer een opdracht van Sinterklaas gekregen heeft. Maar hij laat ons in de steek. En de andere telefoon ligt te piepen. Het is een hey. beetje zootje zo. <laughs> Vertel. Wat was je? Oh, waar was je? Ja. Oh jee. Uh, uh, is de lijn uh, verbroken? Ja. Die, maar de, Ja. Tuurlijk is die verbroken Ja, oké okay, oh, maar de, de gast heeft uh, spontaan opgehangen. Of die, die nee was... hoor, nee, we <laughs> hebben het keurig beëindigd. Hoor. Ja, oké. Okay. Ik zie uh, op internet mm -hmm. onder de duiven een foto en daar zie je er heel anders uit. Ja, uh, uh, dat komt omdat ik Pokémon gebruikt heb en toen ging mijn baard ineens heel hard groeien. <laughs> En uh, dat heeft daartoe geresulteerd dat men uh, van een kledingmagazijn mij een tabbert heeft toegestuurd, plus een meter. Uh -huh. uh, uh, ze hebben mij uitgenodigd voor een stafvergadering, toen kreeg ik ook een staf mee. En toen, <laughs> toen bleek ik plotseling Sinterklaas te zijn, uh, beste Henny. Dus je bent wel druk deze dagen? Ik ben heel druk deze dag. Vandaag dan toevallig niet, dus daar heb ik ook eventjes bewust vrijgehouden. Om even energie op te bouwen voor het weekend, want morgen, zondag en maandag, ja, dan is het de hele dag raak. Maandag zelfs van het ochtends, uh, half acht moet ik al ergens zien op een school in een, een speciale slaapkamer die men heeft gecreëerd voor Sinterklaas zitten. Dus ja, nou, wel heel leuk om te doen hoor, het is, het is geweldig om te doen, maar ja, wel, best wel, vraagt uh, uh, wel energie zo naar de dag. Maar je kunt in deze Watertorensport nog wel even een lekker plaatje draaien? Oh, dat, uh, een, een plaatje draaien? Zit ik daarvoor dan eigenlijk? <laughs> nee. Ja, natuurlijk kan ik een plaatje draaien, maar uh, dan moet ik wel even heel snel uh, omswitsen om naar een uh, ander programma. Maar uh, wat vind je van All That She Wants, van Ace of Base? Dat vind ik wel mooi. Ja, nou, dan gaan we die draaien. De technicus heeft uh, heerlijke muziek gedraaid vandaag. We ja. hadden als gast Eggy Poster, de grote man van OPZ, de oudere partij Zandvoort. Eggy, hartelijk dank. Uh, veel succes morgen bij Zandvoort zondag bij HFC. Ik hoop dat ze alle twee winnen. En heel veel succes met je grote strijd. Het lijkt wel een oorlog. <laughs> <Ja>. <laughs> Ga je het redden? Nou, nee, dit is denk ik, als het in deze periode afgelopen is, dat ik het dan een, een, een, een eind aan maak. Uh -huh. Je, je bedoelt dan politiek? Ja ja ja. <laughs> ja, ja, ja. Mijn eigen leven willen we liever nog niet, maar nee, maar nee, maar dat is mooi geweest dan denk ik. Je hebt het geweldig gedaan, moet ja. ik je zeggen. Ik heb er een diepe bewondering voor. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Voor sport. Heel veel succes. ja. Oké. Okay. Chiel, dit was het. Ja, dat was het. We gaan er maar uit met de Sinterklaasliedje. We moeten toch een beetje in de sfeer blijven, vind je? Zo is dat. En Zo jij hebt veel het. succes de komende dagen. Dank je wel. Oké. Okay. Ja. Allee. Luisteraars bedankt voor het luisteren. Volgende week weer een aflevering van Watertoren Sport. Uh, Wij wensen u al een, een heel goed weekend toe. Dag.